8 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Palestijnen vieren statusverhoging door VN. Ultimatum tentenkamp Amsterdam verstreken en tv-station Fox mag Eredivisie live overnemen. GELUIDEN.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 In amsterdam osdorp wachten de bewoners van het tentenkamp met asielzoekers op ontruiming door de politie. Vanochtend om zeven uur verliep de termijn waarbinnen de asielzoekers van de rechter het kamp moesten verlaten. Twee agenten probeerden kort na zeven het terrein op te gaan, maar werden bij de ingang tegengehouden. Het tentenkamp in Amsterdam werd in september opgericht. Er zitten inmiddels meer dan 100 uitgeprocedeerde asielzoekers. De meesten komen uit Somalië. Ze hebben gezegd dat ze zich niet zullen verzetten. Na hun aanhouding worden ze in vreemdelingendetentie geplaatst. Zometeen meer op Radio 1 van onze verslaggever. President Knot van de Nederlandse Bank verliest op termijn... bijna de helft van zijn salaris, meldt de Volkskrant. Directeur Gerritsen van toezichthouder AFM zou meer dan de helft kwijtraken.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 Longarts en hoogleraar Piet Posmus heeft zijn werkzaamheden bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam hervat. Hij is deze week teruggekeerd als staflid en hoogleraar. Dat heeft Posmus besloten na de uitkomst van een rechtszaak van twee weken geleden. Toen bepaalde de rechter dat het VUMC hem niet hoeft terug te nemen als afdelingshoofd, maar dat hij zijn andere werkzaamheden wel kan blijven verrichten. In augustus werd de longarts door het ziekenhuis op non-actief gesteld als hoofd van de longafdeling. Zijn positie was volgens het ziekenhuisbestuur onhoudbaar geworden nadat hij in juli aan de bel had getrokken over langdurige ruzies op de, af op de afdeling longchirurgie. Hij vreesde voor de veiligheid van patiënten. De politie in Drenthe heeft ruim 36.000 kilo illegaal en zeer gevaarlijk vuurwerk in beslag genomen. Drie mannen uit Emmen en Ter Apel zijn aangehouden.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 Er wordt per vakantie wel minder uitgegeven aan reis en verblijf... en er wordt vaker gewacht op aanbiedingen. De plannen voor een nieuwe sportzender kunnen doorgaan. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft toestemming gegeven... voor overname van Eredivisie Live door de Amerikaanse televisiezender Fox. Die is in handen van mediamagnaat Rupert Murdoch. Volgens de NMA krijgen de voetbalclubs uit de Eredivisie... jaarlijks samen 80 miljoen euro. De overname heeft geen gevolgen voor de rechtstreekse uitzending van wedstrijden. Het is nog niet bekend of de nieuwe zender ook de samenvattingen gaat uitzenden. Op dit moment zijn die rechten in handen van de NOS en de licentie loopt in juli 2014 af. De ijskappen van Groenland en Antarctica smelten drie keer zo snel als in de jaren negentig. Dat concludeert een internationaal team van veertig onderzoekers, onder wie fysici van de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Delft. Volgens het onderzoeksteam is er nu na twintig jaar eindelijk overeenstemming over de afname van het Poolijs. Het is onder meer gelukt om metingen te combineren van elf satellietmissies die sinds de jaren negentig veranderingen hebben vastgelegd in de dikte en de stroomsnelheid van het ijs op Groenland en Antarctica. Dan het weer nog, eerst op veel plaatsen lichte vorst, verder vanochtend wolkenvelden en ook zon. Vooral in de kustgebieden een enkele bui en later neemt de buiigheid van het westen uit toe. Het wordt ongeveer 5 graden. Morgen trekt een storing over het land met regen. In het oosten is er ook kans op natte sneeuw en ook dan wordt het maximaal 5 graden. NWD Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 28 kilometer file. De meeste daarvan staan in Noord-Holland. Op de A7 hoorn richting Zaandam, bij de afwitzaandijk nog 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, bij Sliedrecht-Oost 3 kilometer. Na een aanrijding is de rechter reishook dicht. En door de langere files op de A7 en A8... A8 is het ook wat vastgelopen op de N235, Purmerend richting Amsterdam. Tussen Purmerend en het schouw is het langzaam rijden over 6 kilometer.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 Goedemorgen. In de Palestijnse gebieden is de vreugde groot over de nieuwe status van het land. In de Verenigde Staten overheerst het chagrijn. Straks reacties van beide kanten. Dominique Strauss-Kaan is niet veroordeeld voor verkrachting... maar zou nu toch een schikking hebben getroffen met het kamermeisje. Zo dadelijk correspondent Ron Linker daarover. En het tentenkamp in amsterdam osdorp wordt vandaag opgeruimd. Daar zijn mensen erg tegen. Maar eigenlijk hoort het zo te verlopen dat mensen gewoon een fatsoenlijk bestaan krijgen. Maar ook zeer voor... Moet ik dat nou echt gaan zeggen? De Grieken moeten we ook al onderhouden. Vind dat niet genoeg? En de politie is inmiddels begonnen met de ontruiming. En daarom snel na dat tentenkamp in amsterdam osdorp Mark-Robin Visser. Ja, de, zojuist. Ik tel ongeveer zeven politiebusjes. En acht politiepaarden zijn naar het terrein komen rijden en lopen. En een gedeelte van de groep actievoerders die voor de hekken hier stond... is door de politie... Uh, met uh, een beetje harde hand, uh, mogen we zeggen, uh, verwijderd. Een gedeelte staat hier ook nog. Die zijn nu omringd door politiepaarden. En ik hoorde zojuist uit uh, de politiecommunicatie... dat er op dit moment op hoog niveau uh, wordt uh, gesproken... over wat de volgende stap moet zijn. Ik neem dus aan dat burgemeester Van der Laan... hier nu een beslissing over moet nemen... Uh, wat hier nu moet gaan gebeuren. Maar ik verwacht dat uh, de ontruiming binnen nu en een uur... zeker uh, uh, zal plaatsvinden. Uh, gelaten zijn de mensen, vooral... Uh, Binnen de hekken, de asielzoekers daar zitten met hun tassen en koffers klaar. En wachten op wat komen gaat. Terwijl hier dus buiten de politie ook staat te wachten op verdere orders. Ja, en die uh, mensen die daar woonden, op, Rob, en die houden zich afzijdig? Nou, er staan wel wat bewoners, niet heel erg veel. Ik heb er vanmorgen een aantal gesproken. Uh, die zeiden, uh, ja, we hebben dat kamp hier steeds groter uh, zien worden. Wat moeten we ermee? Uh, we hebben hier toch ook problemen genoeg. Uh, ik denk dat de buurt wel klaar is met dat, uh, met dat tentenkamp. En uh, ja, goed, uh, de burgemeester dus nu ook. Hè. Dus uh, het, uh, het gaat ongetwijfeld vandaag uh, opgeruimd worden. Ja, verwacht je nog iets van de demonstranten? Want je sprak er eerder vanochtend ook al een paar. Die klonken toch wel nou, redelijk uh, militant nog. Dus... Er staat hier nu nog een groepje van, ik denk een kleine 50 man eh, voor de hekken. Met wat spandoeken omringd, zoals ik al zei, door eh, politiepaarden. En ja, die zijn dus niet van plan om weg te gaan. Dus eh, er zal nog wel eh, misschien een robbertje om gevochten eh, moeten worden. Dat weet ik natuurlijk op dit moment niet. Op dit moment staan de politieagenten en de demonstranten allemaal stil. In afwachting van, eh, ja, een beslissing, denk ik, van hoge hand. Nou, komen wij bij jou terug zodra die beslissing is genomen... en er daadwerkelijk iets gebeurt daarbij bij Tentenkamp. Mark Robin Visser is in Amsterdam de hele ochtend. Algemene vergadering van de Verenigde Naties... heeft Palestina de status van waarnemer gegeven, heeft u middels begrepen. Lidmaatschap van de Verenigde Naties laat nog wel even op zich wachten... maar de vreugde bij de Palestijnen om die nieuwe status was er niet minder om.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 Maar bepaald geen mislukking. Familiebedrijven. Want die overleven opvallend vaak in deze crisistijd. Daarom gaan we kijken bij het oudste familiebedrijf van ons land. Eerst naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Jolanda de, van der Velde. Marcel, de meeste vertragingen vanochtend rondom Amsterdam. Vooral de A7 en de A8 nog. Ook de A9 doet nu mee. Een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht, eh, Sliedrecht Oost. 4 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. Er is ook iets gebeurd op de A16 Rotterdam richting Breda. Op de parallelbaan is er bij van Brienenoordbrug de rechterrijsschok dicht. Doordat het zo druk was op die A7, A8... is het ook wat vastgelopen op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Daar staat dus Purmerend en het schouw zo'n 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Maar eerst naar Dominique strauss kahn vroegere topman van het Internationaal Monetair Fonds. Hij zou een schikking hebben getroffen met het kamermeisje... dat hem beschuldigde van poging tot verkrachting. Meldde bronnen aan de Amerikaanse media. Daar gaan we over praten met Frankrijk-correspondent Ron Linker. Ron, um, waarom zou hij dan die schikking hebben getroffen? Weet jij dat? Nou, het is moeilijk uh, precies in te schatten Marcel, uh, ook volgens de New York Times bijvoorbeeld een van die media is de schikking nog niet getekend door beide partijen. Maar het lijkt er toch op dat alsof ze het erover eens zijn dat die zaak niet voor de rechter moet komen. Het kan alles te maken hebben met bijvoorbeeld hele simpele feiten als dat een van tweeën de rekeningen niet meer kan betalen en dus wel een schikking moest treffen. Het kan ook te maken hebben met motieven van Dominique strauss kahn die zei vorige maand hier nog in een Frans tijdschrift in het grootste interview dat hij heeft gehouden sinds uh, zijn aanhouding in New York dat hij snakt naar het einde van wat hij noemt de heksenjacht in de media. Nou, die heksenjacht die blijft voortbestaan, zeker in Amerika, zolang deze zaak nog loopt. En het schikken, ja, dat past dan natuurlijk in een strategie om die zaak zonder alle beschadigende getuigenissen van dien. Ja. En dat zou zeker gebeurd zijn in de rechtszaal om die zaak voortijdig af te sluiten. Ja, en dan is het makkelijker natuurlijk als hij in het veilige Frankrijk, zijn eigen veilige Frankrijk, weer zit om dan die zaak maar te schikken om ervan af te komen. Ja, precies. Kijk, uh, uh, de advocaten van Dominique Strauss-Kaan... die hebben gezegd uh, dat ze in het strafrechtelijke proces tegen hem in New York... Uh, de zaak gingen aanvechten. Dat hebben ze ook gedaan. En nu schikken ze dus. Hè. Nou, dat kan te maken hebben met het Amerikaanse rechtssysteem. Uh, in een civiele procedure, daar is de bewijslast een stuk lager... Uh, dan in de strafrechtelijke procedure. Want dan moet de schoonmaakster aantonen dat ze zonder enige twijfel... Verkracht was. Nou, dat bleek erg lastig te zijn omdat ze in het verleden gelogen had. In een civiele zaak liggen de criteria voor de bewijslast een stuk lager. Hè? Denk bijvoorbeeld terug aan de, de zaak tegen O.J. Simpson. Die werd in de strafrechtelijke zaak wegens moord vrijgesproken. In de civiele zaak werd hij uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van miljoenen aan de nabestaanden. Dus dat kan een van de motieven zijn geweest voor DSK... om deze civiele zaak dan maar te schikken. Ja, dan kreeg hij in uh, eigen land natuurlijk ook nog... Uh, seksueel getinte aantijgingen ja. aan de broek. Uh, wat kan hij nog? Wat doet hij nog op het ogenblik? Ja, hij heeft, zoals je ook al zelf zegt, hij heeft, hij heeft zeker niet de handen vrij... Uh, ook niet na het afsluiten van uh, die procedure in New York, of zoals je herinnert. loopt hier in Frankrijk dan nog de zogenaamde Carlton-affaire. Daarin uh, wordt hij verdacht samen met anderen van het opzetten en runnen van een prostitutienetwerk. En een rechtelijke beslissing over die zaak die volgt op 19 december. Mocht de DSK ook daar vrijuit gaan, dan, dan heeft hij de handen vrij. Er was een website hier die suggereerde dat hij mogelijk de lokale Franse politiek in zou willen, dat zou kunnen. Maar in dat tijdschriftinterview, daar zei hij heel nadrukkelijk... dat hij een positieve rol wil spelen bij het oplossen van de crisis, de mondiale crisis. Misschien als adviseur, en anders natuurlijk het lezingencircuit en de wetenschap... dat hij geen rekening meer hoeft te houden met de zaak van het kamermeisje... want die is dan, als het goed is, geschikt. Nee, ik hoor een boek aankomen. Dat zou ook nog kunnen. Er zijn verschillende boeken geschreven over hem. Misschien is het tijd nu voor hem om een boek door hem zelf geschreven te publiceren. Ron Linker vanuit Frankrijk over Dominique strauss kahn In ons land zijn er maar liefst 260.000 familiebedrijven. Ze zijn goed voor de helft van de werkgelegenheid. Het zijn vaak bedrijven waar behoedzaam wordt omgegaan met geld. Ook in tijden dat het economisch heel goed gaat. En daardoor overleven ze vaak ook in de slechte tijden. Jeroen Schutteijzer bezocht het oudste familiebedrijf van Nederland... in Oudewater, touwfabrikant van der Lee. Dit is heel dun touw, hè, dit. Dit zou ik kunnen gebruiken voor mijn Sinterklaas-surparise. Dat zou ik kunnen gebruiken, ja. Dat zijn de garens En daar maken we dan die uh, trossen van. Die zijn echt enorm uh, dik. Dit is 12 duim en we maken ze wel eens uh, van 21 of zo. Duim? Duim, ja. Hoeveel ja. is dat? Uh, dat is zo dik ongeveer. 21 centimeter dik. Kun je daar je auto mee uh, aanslepen? Nou, dat kan wel, denk ik. <laughs> waarvoor wordt dit touw gebruikt? Voor de scheepvaart oorschakelijk. Saskia van der Lee, ja. van de dertiende generatie. Ik ben wel trots, ja. Wat vindt u het mooiste hier? De ambachtelijkheid. Je ziet een product natuurlijk ontstaan. Het ruikt lekker, vind ik altijd. Uh... Nou, dat vind ik ook. Het, het is geen onaangename geur. Nee. Dit bedrijf is 467 jaar oud. Ja, dat is vrij indrukwekkend. Maar er komt toch een eind aan het familiebedrijf. Ja, er komt een eind aan. Uh, het is eigenlijk al... Uh, mijn vader is de laatste directeur vanuit de familie geweest. En mijn broer, ik heb één broer, heeft de kennen gegeven... Dat hij niet geïnteresseerd was. Hij, uh, hij wilde toch eigenlijk wel zijn eigen weg gaan. Dat is toch wel verdrietig. Het is jammer, maar mijn vader heeft er geen punt van gemaakt. Hij vond dat, uh, dat wij toch het recht hadden om onze eigen carrières te kiezen. Vroeger uh, was het veel meer een vanzelfsprekendheid. Hè, dat zonen hun vaders opvolgden. Nou, in onze moderne tijd is die vanzelfsprekendheid is er niet meer. Nou zijn hoogleraar van Nijenrode eerder vanochtend... familiebedrijven zijn over het algemeen zunig. Ja, zuinig is eigenlijk niet eens het goede woord. Ik denk dat we proberen om heel verantwoord om te gaan met het kapitaal dat we hebben. Ja, het, het is in zekere zin je eigen geld. Maar je voelt ook wel de verantwoordelijkheid uh, voor je werknemers. Hey, je gaat uh, met dat geld bijvoorbeeld niet op een rare manier speculeren. Dat doen we niet. U vindt het eigenlijk maar gekkigheid, die bonussen. Het stuit me erg tegen de borst eigenlijk dat je toch merkt dat die cultuur bij banken nog steeds doorgaat. En ik vind het erg jammer dat de overheid daar niet meer greep op kan krijgen. Want uh, zelfverrijking ten koste van anderen is uh, niet mijn stijl. Bestaat dit bedrijf over 100 jaar nog? Ik weet het gewoon niet. Nou ja, zolang mijn broer en ik uh, en mijn, een neef van mij is er ook bij betrokken... nog in leven zijn, zullen wij uh, hopelijk het bedrijf nog kunnen begeleiden. We hebben ook wel een paar moeilijke jaren achter de rug. Ja, dan, dan, we hebben wel mensen moeten ontslaan. Maar inderdaad, dat... Ja, dat doe je allemaal niet lichtvaardig. Daarvoor is dit bedrijf ook te klein. In mijn tijd, de tijd van mijn grootvader werkte hier 150 man. Dat is toen ook wel teruggelopen. Nou ja, toen is het de opkomst van de synthetische vezels. De opkomst van lage lonenlanden. We zijn het oudste, maar misschien ook wel het kleinste familiebedrijf. Dat weet ik eigenlijk niet. Hoeveel mensen werken hier nu? Nou, we zijn totaal een stuk of twaalf nog. Dus dat is niet veel meer. Goedemorgen. Hoeveel kilo kun je nou met zo'n kabel trekken? Dat ga, ga ik even voor u uitzoeken. Uh, dubbel 234 ton. 234.000 kilo. Almachtig. Dat is voor de sleepboot uh, waarschijnlijk. Uh, en dan merk je dat dat kleinschalige ook wel je kracht is. Ja? Want je kunt inderdaad snel be bedrijfsmatige wijzigingen inzetten. Je kunt sneller schakelen. Je kunt sneller schakelen. En uh, uh, ja, dus... Ik wil niet zeggen dat die crisis ons niet aanpakt. Dat doet hij wel. Maar uh, we kunnen er ook wel sneller uh, actie op ondernemen. Familiebedrijven vormen het fundament onze, onder onze economie. Universiteit Nijenrode heeft een lijst gemaakt... met de oudste familiebedrijven van Nederland. Die kunt u zien op onze website nos.nl. Het rapport Leveson houdt de gemoederen in Groot-Brittannië danig bezig. De pers is bang te worden gemuilkorfd als het advies in het rapport wordt opgevolgd. Leveson wil namelijk dat er een nieuwe onafhankelijke raad komt... die de pers in de gaten houdt en ook wordt gesteund door de wet. Een waakhond dus met tanden, correspondent Arjen van der Horst. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de kranten al bekomen van de eerste schrik? Nou, uh, ze zijn een beetje blij wel. Want alle verhalen gaan niet zozeer over het rapport van Leveson... maar vooral over de reactie van premier Cameron. Want die is het in, in grote lijnen weliswaar eens met Leveson. Maar op een cruciaal punt is hij het oneens. Want de premier, net zoals de kranten... ziet helemaal niets in zo'n uh, perswet die uh, Leveson had voorgesteld. Dus veel opluchting... Op de voorpagina's, de kranten hadden fel campagne gevoerd tegen zijn wet. Dankjewel meneer Cameron, je hebt de vrije pers gered, schrijft de Daily Mirror. De Sun is nog vrij mild, kan zich wel vinden in veel van de conclusies van Leveson. Maar zegt ook, we kunnen zelf zo'n stevige perswaak oprichten die ons controleert. Daar hebben we geen wet voor nodig. De voorpagina van de Independent, ja, die vind ik wel het meest veelzeggend. Tomorrow's fish and Chips paper. En we zien dan fish and Chips ontwikkeld in het papier van het Levison-rapport. En de krant wil maar ja. zeggen, er is nu al zoveel verzet... dat wordt helemaal niks met Levison's aanbevelingen. Ja, eh, wat schrijven ze over eh, dan de controverse binnen de coalitie? Hè? Want ja, Klek is bijvoorbeeld helemaal niet met Cameron eens. Uh, er is, uh, het parlement is er verdeeld over. De regering is er verdeeld over. Zelfs de partijen intern zijn er verdeeld over. En we zagen ook de leiders van de Liberaal-Democraten en de Conservatieven aparte toespraken houden. Heel bijzonder. Die spraken dus niet namens de regering, maar namens hun eigen partij. Ruwweg kun je zeggen. Liberaal-Democraten en Labour die zijn voor zo'n perswet. De Conservatieven namens Cameron dus tegen. Gisteren waren de drie leiders bij om te kijken of ze tot een compromis konden komen. Want de belofte is, we moeten samen met een voorstel komen. Maar ja, dit is zo'n principieel verschil dat het heel moeilijk gaat worden. En Labour heeft al gezegd, als we er niet uitkomen... Ja, dan ga ik dit forceren via het parlement. Kan dat? Ja, dat kan. Want binnen de conservatieven is er een groep van 40 tot 70 lagerhuisleden... die ook voor zo'n perswet zijn. Samen met Labour en de Liberaal-Democraten is dat een meerderheid in het parlement. Hm. Dus desnoods kunnen ze Cameron uh, dwingen om alsnog zo'n perswet aan te nemen. Is het nog een bedreiging voor de coalitie? Uh, ik durf dat bijna nooit meer te zeggen. Want de coalitie is al zo, is al zo vaak getest de afgelopen jaren. Het is natuurlijk wel heel moeilijk, hè, want dit is een heel belangrijk onderwerp... Uh, voor alle partijen, eigenlijk wel. En dit is een cruciaal verschil. Maar je ziet wel dat uh, de conservatieven en Liberaal-Democraten een beetje door de peilingen gegijzeld worden. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, ja, dan zouden Liberaal-Democraten werkelijk weggevraagd worden in het parlement. Ook de conservatieven zouden flink verliezen. Dus ja, ze zijn een beetje tot elkaar veroordeeld. En het gevoel is nog steeds wel dat ze liever de rit willen uitzetten... en wachten tot de verkiezingen in 2015. Oh ja, van der Horst vanuit Londen over de Britse pers en de commissie Levinson. Gaan we nog even naar amsterdam Osdorp, Mark-Robin Visser, daar politie, uh, vertelde je net... Mark-Robin is in steeds grotere getalen aanwezig. Grijpt ze ook al in? Nee, nog niet. De politie uh, staat hier nog steeds afwachtend. Uh, er zijn hier wel allemaal linten gespannen. Er is hier ook, zoals dat dan, dat is toch echt ook Hollands, hè, een persvak gemaakt waar ik nu in sta. De pers staat in een apart vak. Het publiek, uh, ook schoolkinderen daartussen, dat valt me ook nog wel weer op, die staan hier ook gewoon te kijken. Uh, een eindje verderop achter de linten en daartussen een cordon politieagenten in afwachting. Uh, er wordt overlegd, heb ik net begrepen. Laten we even luisteren naar de politiecommunicatie die ik uh, zojuist hoorde. Alle af de braak voor alle eenheden vanaf het de graag. Er wordt op dit moment... Uh hoog niveau overleg pleegt hoe we met deze situatie omgaan. Zodra er meer over bekend is, uh, ga ik het uiteraard met u delen. Tot zover, alle Ja, op het hoogste niveau wordt op dit moment overlegd. Dan denk ik burgemeester. Ik vraag het even aan collega Edwin van den Berg. Die is hier voor de NOS-televisie. Wat denk jij, Ed? Nou, dat zal niet de burgemeester zijn, denk ik. Maar ik denk wel... Uh... Wie dan? Wat is het hoogste niveau dan? Nou, dat zal wel de korpsleiding zijn van de Amsterdamse politie... die de leiding heeft over deze ontruiming. Maar ik denk niet dat Van der Laan zich daar nu persoonlijk mee bemoeit. Nee? nee? Okay. Uh, het, het is een beetje afwachten nu, hè, onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Nou, wat, wat opvalt is dat de asielzoekers uh, uh, eigenlijk gewoon rustig wachten tot de politie uh, aankomt. Maar dat het verzet nu vooral komt van activisten. Waarvan ik er trouwens heel veel nu voor het eerst zie. En die hebben zich hier in de afgelopen twee maanden niet vertoond. Nee, ik was hier vorige maand ook, toen waren uh, zij er ook niet. Ik vraag me ook af waar die mensen allemaal vandaan komen, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, er zijn wel verschillende organisaties die zich inzetten... voor uh, uitgeprocedeerde asielzoekers. Die zijn hier natuurlijk ook vandaag en ook al eerder. Maar de mensen die nu deze blokkade vormen voor het toegangshek, die zijn hier voor het eerst. Die zijn nieuw. Goed. Uh, Marcel, we wachten het af. Ja, Ik hou je op de hoogte. Ja, zeker. We komen bij je terug zodra er daar iets gebeurt. Marco Robin Visser is bij dat tentenkamp wat er nog is... in Amsterdam-Mosdorp. Het lijkt logisch...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 Palestijnen vieren hogere status en de ontruiming van het tentenkamp Amsterdam op het punt van beginnen. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In de Palestijnse gebieden is met grote vreugde gereageerd op de verhoging van de status van Palestina door de VN. De Algemene Vergadering van de VN eh, kende Palestina gisteravond de status toe van staat die geen lid is. Duizenden Palestijnen gingen de straat op om dat te vieren. Amerika en Israël stemden tegen... Een woordvoerder van de Israëlische regering zegt dat er door het besluit niets verandert. I know that in Ramallah is as is. Israël zegt dat alleen onderlinge besprekingen kunnen leiden tot een vredesakkoord. Nederland heeft zich van stemming onthouden. Volgens minister Timmermans helpt de hogere VN-status van Palestina niet om een twee dichterbij te brengen. De ontruiming van het asielzoekerskamp in Amsterdam staat op het punt van beginnen. Even voorachter kwamen tiental agenten naar het kamp, deels te de paard. En met harde hand werd een deel van de actievoerders die bij de ingang stonden verwijderd. En daarna zei de politie dat er op hoog niveau wordt onderhandeld over hoe het nu verder moet. En zometeen op Radio 1 natuurlijk meer van onze verslaggever bij dat kamp. President Knot van de Nederlandse Bank verliest op korte termijn de helft van zijn salaris, meldt de Volkskrant. AFM-directeur Gerritsen zou meer dan de helft kwijtraken. Door een nieuwe wet mogen topbestuurders in de toekomst niet meer verdienen dan 187.000 euro. En Knot zit daar met 443.000 ver boven. Gerritsen van AFM verdient een half miljoen euro per jaar. Dat salaris mogen ze nog vier jaar houden, maar daarna moet het in drie jaar worden afgebouwd. De politie in Drenthe heeft ruim 36.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Drie mannen uit Emmen en Ter Apel zijn aangehouden. Het gaat volgens de politie om het gevaarlijkste vuurwerk dat er is. Het gaat om onder meer lawinepijlen, vlinders en flowerbeds. De verdachten zijn ook actief in de legale vuurwerkhandel... en ze gingen zeer professioneel te werk, zegt het Openbaar Ministerie.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 Longarts en hoogleraar Piet Posmus heeft zijn werkzaamheden bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam hervat. Hij keerde deze week terug als staflid en hoogleraar na een conflict over klokkenluiden. De rechtbank bepaalde eerder dat het VU Medisch Centrum Posmus niet hoefde terug te nemen als afdelingshoofd... maar dat hij al zijn andere werkzaamheden gewoon mag uitvoeren. Posmus werd in augustus op non-actief gesteld nadat hij aan de bel had getrokken over langdurige ruzies op de afdeling longchirurgie waar die afdelingshoofd was.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 Schippers vindt ook dat patiënten kunnen opvragen wie inzage in hun gegevens heeft gehad. En het oorspronkelijke elektronisch patiëntendossier strandde eerder in de Eerste Kamer. Eredivisie Live mag worden overgenomen door de Amerikaanse tv-zender Fox. Dat heeft de NMA bepaald. Volgens de mededingingsautoriteit krijgen de voetbalclubs uit de Eredivisie jaarlijks samen 80 miljoen euro.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 De temperatuur daalt vannacht naar 2 graden in Zeeland en uit 0 tot min 3 in de rest van het land. Morgen zijn er wolkenvelden in af en toe zonnige momenten en komt vooral in de noordwestelijke helft van het land een aantal regenbuien voor. Mogelijk dat af en toe ook wat natte sneeuw kan vallen. Het wordt morgen opnieuw een graad of 5. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale vrijdagochtendspits. In totaal nu 25 kilometer file. Valt eigenlijk wel mee voor de vrijdag ook nog. Uh, wat opvalt is uh, de meeste vertraging is in uh, Noord-Holland. En ook dat uh, hier en daar nog wat gladheid is door bevriezing... Dat is eigenlijk voor het hele land die waarschuwing. Op de A9, ook maar Amstelveen. Daar staat bij Knopend Raasdorp 5 kilometer. Een aanreding op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost 5 kilometer. De rechte reischok is dicht. <tiep> <tiep> Dutchlies bestaat 40 jaar en dat vieren we.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 Zeven minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio In Journaal. U kunt ons volgen via nos.nl. We gaan gelijk door naar Mark Robin Visser. U hoort hem al op de achtergrond. Hij is bij het Tentenkamp in Amsterdam-Osdorp. Daar is de politie aanwezig. Actievoerders zijn aanwezig. En de uitgeprocedeerde asielzoekers zijn er ook nog steeds, Mark Robin. Ja, die staan achter het hek en voor het hek een groepje actievoerders die uh, de armen in elkaar gehaakt uh, de politie uh, de weg uh, versperren. En die mensen, ja, hoe zal ik dat nou eens omschrijven, die worden één voor één door politieagenten daar losgepeuterd. Uh, dat gaat een beetje met worstelingen en wat kracht zo hier en daar. En dan worden die mensen één voor één uh, min of meer weggesleept, want ze, ze bieden natuurlijk uh, verzet. Er staan er nu denk ik nog een stuk of dertig zo uh, en een overmacht aan politie. Dus uh, ja, één voor één worden... Die die mensen weggehaald en uiteindelijk zal dan de toegang uh, tot het terrein uh, vrij zijn. Ik verwacht dat uh, de politie dan uh, de asielzoekers hier zal aanzeggen te vertrekken... en uh, vervolgens tot ontruiming van het uh, terrein overgaan. Maar Robin, komen we bij je terug zodra daar iets uh, verder nog gebeurt. Voorlopig worden de demonstranten dus eerst weggehaald. Gaan we de kwestie praten met twee Tweede Kamerleden. Uh, voor de SP, Sharon Gesthuizen en voor de VVD, Malik Asmani. Beide, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Asmani, om met u te beginnen. Wat moet er straks met deze mensen als ze daar worden weggehaald en dat gaat gebeuren? Wat moet er dan met ze gebeuren? Nou ja, Ze, ze hebben de plicht om Nederland te verlaten. Dus dat betekent dat dat eigenlijk moet gebeuren. Maar en dat ik gaan, ik gaan ze voor, niet doen. Ik kan me voorstellen dat ze dan in vleermelwaring worden geplaatst. Maar ze hebben ook een andere keus die ze zelf kunnen maken, namelijk bereid zijn om vrijwillig mee te werken aan de terugkeer. En dat betekent dat ze dan de opvang in kunnen en dat er aan de hand daarvan wordt kan worden aangetoond of iemand wel of niet kan worden teruggekeerd. Ja, dat is de formele weg. Um, daar willen ze niet aan meewerken. Tot nu toe hebben ze dat ook niet gedaan. Komen ze in vreemdelingenbewaring? Hoe lang? Ja, dat kan, dat kan uh, lang duren. Dat is uh, maximaal zes maanden in eerste instantie, maar dat kan ook weer verlengd worden met uh, nog, nog een keer zes maanden. En u vindt dat dat moet gebeuren? Ze moeten vast blijven zitten als ze niet het land verlaten. Ja, ik bedoel, we hebben een uh, afspraak in dit land uh, met elkaar gemaakt. En dat betekent dat op het moment uh, dat iemand hier niet wordt toegelaten als vluchteling, dat iemand gewoon veilig terug kan kleren naar het land van herkomst, dat iemand dan hier ook die uh, verblijfsgunning niet krijgt. En dat betekent dat iemand dan de plicht heeft om Nederland te verlaten. Dat zijn de afspraken die we met elkaar allemaal hier hebben gemaakt in dit land. En uh, op het moment dat je in het systeem uh, past, dan, uh, dan uh, heb je ook die opvang. En uiteindelijk kan je dan ook terugkeren. Maar op het moment dat men de keuze maakt om uit het systeem te stappen, verzetten... Plegen, uh, tegen Nederland... ...ja, dan uh, maakt dat dat je in een situatie terechtkomt... ...zoals die vanochtend uh, in Amsterdam plaatsvindt... ...waarbij de uh, burgemeester moet handhaven ja. in het kader van openbaar orde. Sharon Gesthuijzer van de SP. Wat moet er met deze mensen gebeuren? Nou, ik zal in ieder geval eerst even de heer Asmani willen corrigeren. Hij vergist zich voor, vergist zich voor wat betreft de duur van de detentie. Die kan in totaal oplopen tot 18 maanden. En uh, daarnaast zitten er natuurlijk een heleboel mensen uit Somalië in het kamp... En die mensen mogen op dit moment niet uitgezet worden van de Raad van State. Er is gisteren ook een heel debat over geweest met de staatssecretaris. Dus het is niet zo dat voor al van deze mensen geldt dat als ze maar vrijwillig zouden meewerken aan het terugkeer, zij zomaar het land kunnen verlaten. Dat is nu juist ook het probleem. Een grote groep mensen komt uit Somalië. Voor veel andere mensen geldt ook dat ze geen papieren hebben. Dus dat deze mensen nu eigenlijk dan het land kunnen verlaten, dat is onzin. En ik vrees dan inderdaad ook dat het grootste gedeelte van deze groep ja, gewoon weer de illegaliteit induikt. En hopelijk met hulp van vrienden en misschien vrijwilligersorganisaties wel het hoofd boven laten halen. Nou, daar komen we zo. Op. Maar mijn vraag is dus Legt u even uit, want wat, wat is dan officieel de weg... als deze mensen het land niet uitgezet mogen worden? In ieder geval niet naar Somalië? In principe zou je dan uh, verwachten dat er op dat moment weer opvang voor mensen is. Uh, maar helaas is dat op dit moment niet het geval. We hebben dat natuurlijk wel geprobeerd af te dwingen. Maar ja, de staatssecretaris zegt, uh, gaat zelfs zover dat hij zegt... nee, ik blijf bij mijn standpunt. Gemeenten mogen ook geen opvang bieden. En ik geloof niet dat mensen niet eigenstandig terug kunnen. Ja. Maar Specifiek voor de groep Somaliërs heeft hij gezegd... dat mensen dan maar naar Kenia moeten reizen... en vervolgens over land naar Somalië ja. moeten vertrekken. Meneer Asmani, bent u het daarmee eens? Die mensen moeten het land uit dan maar niet naar Somalië... maar naar een ander land? Nee, men kan naar Somalië terug. Daar hebben we gisteren ook in het debat weer aan de orde gebracht. Oh, wacht even, wacht even. Hoe zit dat dan, mevrouw Het Kan nee, wel, kan niet? Nee, nee, nee. De staatssecretaris heeft vrij omstandig ook uitgelegd. Als men niet via Mogadishu mag, mag reizen, en dat is op dit moment zo, dat heeft de Raad van State verboden, om mensen uit te zetten naar Mogadishu, dan moet men via Kenia en dan kan men over land naar Somalië. Nou ja, goed, dat is dan oh. dus zeg maar de route die men zich ja, voorstelt. maar het kan dus wel. Ja, het is alleen heel erg gevaarlijk en ook erg omslachtig. En wie zegt er bovendien dat Kenia bereid is om een grote groep asielzoekers op te nemen? Want Nederland is uiteraard niet het enige land dat dat dan zal gaan proberen. Ja. Maar goed, wie zegt er maar... dat Kenia bereid is ja. om dat te doen? En vervolgens te riskeren dat de mensen daar in de illegaliteit zitten. Ja. Maar goed, er zijn ook nog andere groepen, meneer Asmani. Um, ja, je kunt ze ook niet eeuwig vasthouden natuurlijk als ze weigeren. Voor mij is de belangrijkste vraag, hoe hou je ze uit de illegaliteit? He, wat is uw gedachte daarover? Nou ja, de facto kunnen Somaliërs dus terug. Dat punt dat ik nog wel even ja. gemaakt heb. De afgelopen periode zijn ook 25 maart vrijwillig ja. naar Somalië teruggekeerd. Dus het is niet uh, helemaal waar wat uh, mevrouw Gesthuizen uh, zegt. Nee. Uh, en in het kader van illegaliteit, hoe ga je dat voorkomen? Ja, we hebben een aantal maatregelen ook in het regeerakkoord op, uh, opgenomen. Onder andere ook de strafbaarstelling van de illegaliteit. Uh, we willen de procedures ook verder versnellen. Zodat er ja, toch sneller kan worden overgegaan. Dat, uh, dat, dat mensen uit het land gaan op het moment dat ze hier niet worden toegelaten. Uh, en we willen juist ook die veilige thuishaven zijn... voor, voor vluchtelingen die daadwerkelijk vluchteling zijn. Ja. Ja, precies. En, maar goed, daar, van daar van gaat, gaat, het, gaat het hier nu niet over, mevrouw Gestehuizen. Van, van de Uwdag nog even... Hoe hoe zou je deze mensen uit de illegaliteit kunnen houden? Ja, in mijn ogen is de enige manier om dat te doen uh, een opvang bieden. Uh, nou, maar, zeg maar voor eigenlijk... hoe lang dan? Ja, je zou daarvoor moeten zorgen dat je uh, die opvang in principe onbeperkt houdt. En dat betekent niet dat mensen... Ja, maar dan, dan geef je ze allemaal. dus het recht om te blijven. Nee, nee, dat is niet zo. Nee, nee, nee. nee alle organisaties die erbij betrokken zijn... en dat gaat over gemeenten die betrokken zijn met de opvang van uitgeprocedeerden. Het gaat over mensen zoals... Uh, bij de internationale organisaties die werken met mensen aan terugkeer... al die organisaties zeggen... geloof maar niet in dat fabeltje dat als je opvang biedt... dat je mensen wel valse hoop biedt. Opvang is de beste basis om met mensen te werken aan terugkeer. En nog afgezien daarvan, het is natuurlijk ieder jaar weer zo... dat er honderden mensen die... Zelfs al in de noodopvang zitten en toch nog een verblijfsvergunning krijgen. Dus voor een beperkt deel van deze groep zal gelden. Hm. Maar dat er dan bijvoorbeeld een buitenschildkriterium gaat gelden, dat ze wel mogen blijven. Maar nogmaals, opvang is de beste manier om te zorgen dat je met mensen kunt werken aan motivatie om terug te keren. Sharon Gestijs van de SP. Meneer Asmani? Ja, daar wil ik wel bij zeggen. Dat die, opvangmogelijk, die opvangmogelijkheid is er op het moment dat ze bereid zijn om vrijwillig terug te keren naar het ja. land van herkomst. Dus dan is die opvangmogelijkheid er gewoon. Ja. Alleen deze mensen die kiezen ervoor om uit het systeem te stappen. Dat dat. En dat betekent dan ook dat ze gewoon geen opvang hebben en dat ze het land moeten verlaten. Malik Asmani van de VVD en Sharon Gesthuizen van de SP. Beide, hartelijk dank. Wetenschappers zijn het er eindelijk onderling ook over eens... over de stijging van de zeespiegel en hoe snel dat gaat. Hoort u zometeen meer over? Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Veld. Op sommige plaatsen is het door bevriezing nog uh, verraderlijk glad. Op passen uh, blazen vooral op uh, lokale wegen en op- en afritten. Voor de rest niet al te druk ochtendspits geweest. 28 kilometer blijft hij steken. De meeste vertraging zat vanochtend uh, rondom Amsterdam. Daar is de A9 nu nog de langste, van Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat bij Raas op 6 het was een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht-West nog drie kilometer, maar daar zijn alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Kwart voor negen, u luistert inderdaad naar dat Radio 1-journaal. Dat de zeespiegel stijgt als gevolg van een smelten van de ijskappen, dat weten we wel. Dat het steeds sneller gaat, dat is ook al wel een tijdje bekend. Maar met hoeveel en hoe snel, daarover was de wetenschap tot nu toe flink in debat. Nu is er overeenstemming. Zo blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Science. Onder meer de TU Delft en de Universiteit Utrecht hebben we daaraan meegewerkt aan die publicatie. Een mede-auteur is professor Michiel van der Broeke van de Universiteit Utrecht. En hij is hier, meneer Van der Broeke. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Nou, vertelt u maar, waar bent u het over eens? Hoe snel gaat het? Nou, er zijn de afgelopen twintig jaar elf satellietmissies geweest. Die hebben gemeten aan die ijskappen. En uh, over al die elf satellietmissies is uh, apart gerapporteerd. En wij hebben een poging gedaan om al die verschillende studies met elkaar te vergelijken, op de, zodat je appels met appels vergelijkt. En dezelfde gebieden vergelijkt, dezelfde periodes. En daar hebben we dus dit verhaal over opgeschreven. En daaruit blijkt inderdaad dat beide ijskappen massa verliezen. Uh, Antarctica minder dan Groenland ongeveer twee keer zoveel. En dat het massaverlies de afgelopen tien jaar... drie keer sneller is gegaan dan in de jaren negentig. En die satellietopnames, want dat gaat misschien te ver... om te uit te leggen hoe ze dat dan doen... maar kunnen die dat wel precies meten? Kijken die er ook onder? Nee, die kunnen er niet onder kijken. En die satellieten die meten allemaal ietsje anders. En daarom is het ook lastig vergelijken geweest in het verleden. Maar toch vonden de ruimtevaartorganisaties van Europa en Amerika... de ESA en de NASA, het belangrijk om al die historische gegevens... met elkaar in overeenstemming te brengen. En daar hebben dus deze inspanning... Voor gedaan. Ja, en al die wetenschappers die dus in het recente verleden het nog niet met elkaar helemaal eens waren, zijn niet wel eens over deze manier van meten? Ja, de mensen die hieraan hebben meegewerkt, die hebben hun handtekening onder dit resultaat gezet. En hiermee kunnen dus andere wetenschappers die modellen maken voor voorspellingen van de zeespiegelstijging, die kunnen hiermee aan de slag. Want voordat je een model gaat maken moet je natuurlijk wel weten wat er gebeurt. En uh, daar is nu redelijk duidelijkheid over. En bent u er nou van geschrokken, van hoe snel het gaat? Nou, niet zozeer van de, de hoeveelheid uh, op zich. Uh, we praten dan over 1 centimeter bijdrage over de afgelopen 20 jaar. Uh, wat ons wel allemaal verbaast is de snelheid waarmee dat massaverlies toeneemt. Je moet niet vergeten, er ligt genoeg ijs op Groenland en het Arctica om wereldwijd de zeespiegel met tientallen meters te laten stijgen. Dus het is in ons allerbelang om goed te weten hoe snel dat massaverlies zal gaan. Ja, dus als ik dan zeg, nou ja, het stijgt dan nu een paar millimeter per jaar. Nou en? Dat is, dat is de... Nou, dat Notchalant. is heel makkelijk, denk ja. ik, ja, want uh, we zijn aan onze stand verplicht om te weten hoe snel die veranderingen in de toekomst zullen gaan. Dus daar, dat is daar een eerste stap voor. Maar weet u daar dan nu iets meer over? Kunnen u dat ja, dan nu we gaan voorspellen? Dus, we weten dus nu heel goed wat er de afgelopen twintig jaar is gebeurd. We gaan die gegevens gebruiken om de modellen van die ijskappen te verbeteren. En die modellen zullen we vervolgens moeten gebruiken om de komende honderden jaren door te rekenen. Maar nogmaals, dit is een eerste stap om überhaupt te beginnen met het maken van dat soort modellen. Ja, En u zegt wat het meeste zorgen baait is um, ja, de vermeerdering ervan. Het stapelt het zich op, het versnelt zichzelf? Ja, dat is zo. De afgelopen jaren bijvoorbeeld op Groenland zien we dat de, de ijskap elk jaar 300 kubieke kilometer ijs verliest. Dat is op zich al genoeg voor 1 mm zeespiegelstijging per jaar van Groenland alleen. En Het jaar 2012 was weer een record. Toen verloor de ijskap 500 kubieke kilometer ijs. Dus het lijkt erop dat die, die ijskappen behoorlijk uit evenwicht zijn. En het is dus van belang dat we al die getallen met elkaar in overeenstemming krijgen. En hoe komt dat dan? Waardoor is dat evenwicht verstoord? Het is warmer geworden. In het Arktisch gebied is het een paar graden warmer geworden boven Groenland. Dat is het broeikaseffect? Dat is, uh, door de IPCC is het uh, gesteld dat dat vrij waarschijnlijk door de mens wordt veroorzaakt, die opwarming. En daar sluiten de meeste wetenschappers, inclusief ikzelf, uh, zich bij aan. Vrij waarschijnlijk? Ja, 90 procent zeggen ze. Dus dat is uh, zeer waarschijnlijk. Uh, veroorzaakt door uh, handelen van de mens. En uh, dat warmer worden heeft natuurlijk uh, tot gevolg dat uh, de smeltseizoenen op de Noordpool langer worden. En ja. die ijskop van Groenland die voelt dat direct. Ja, maar als ik er dan andere meetgegevens bij pak, want u zegt dat het is warmer geworden uh, De temperatuurstijging um, die gaat niet sneller als verwacht. Sterker nog, hij gaat minder snel als verwacht. Hoe zit het? De dan? temperatuurstijging op aarde de afgelopen 20 jaar gaat precies even snel als is voorspeld door het IPCC in de vorige rapporten. En dat, ga, dat geldt ook voor de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Dat is ook zeer nauwkeurig voorspeld. De zeespiegelstijging daarentegen... die begeeft zich helemaal bovenaan de verwachtingen van het IPCC. Die IPCC die uh, publiceert een, een soort van bandbreedte. En helemaal bovenin die bandbreedte, daar zit de zeespiegelstijging. Dus temperatuur en CO2 die kloppen heel goed. De zeespiegel gaat sneller dan verwacht. En, en, en uh, moet u dat dan nog even uitleggen? Hè? Want waardoor is het puur uh, het ijs dat smelt... de hoeveelheid vloeibaar water neemt toe? Klopt. Het oceaanwater zelf zet ook uit omdat het warmer wordt. Dat is een onderdeel van de zeespiegelstijging, ongeveer een derde. Gletsjers en ijskapjes buiten Groenland en Antarctica smelten. Dat is ook ongeveer een derde van de huidige zeespiegelstijging. En de resterende een derde komt van Groenland en Antarctica. En dat was in de jaren negentig nog maar 10%. Dus het aandeel van die grote ijskappen neemt toe... En omdat daar zo ontzettend veel ijs ligt, is het heel belangrijk dat we daar goed naar kijken. Mm. Moeten wij de dijken al verhogen dan? Nee, er is geen enkele reden om in paniek te raken. Nogmaals, we praten over een zeespiegelstijging van enkele millimeters per jaar. Wij zijn in Nederland uitstekend in staat om ons daartegen te verweren. Maar dat is niet overal op... zo in de wereld natuurlijk. Dat is niet overal zo. Mm. En uh, we moeten dit dus ook echt als een probleem zien. Maar het gaat over een langere tijdschaal. Dus echt over tientallen tot honderden jaren. Kunt u ook zien uh, via de meetgegevens... Of het, of het wat helpt dat we die uitstoot wat aan het verminderen zijn? Ja, het is nog niet zoveel natuurlijk. Hè? Nee, dat is aan de meetgegevens niet te zien. En bovendien is die vermindering van de uitstoot... volgens mij ook niet echt aan de orde. Uh, want wat we hier misschien minder uitstoten... vanwege de recessie, dat stoot men elders in de wereld weer meer uit. Dus die CO2-stijging gaat onverminderd door. En dat geldt ook voor de temperatuurstijging. Dus het is dan ook de verwachting dat uh, het opwarmen van de aarde... en ook het uh, afsmelten van het polijs... zich de komende decennia zal voortzetten. Ja, want ook als we... Het in inderdaad wel naar beneden krijgen, dan werkt dat nog heel lang na. Klopt, heel veel van die warmte wordt opgeslagen in de oceanen. Dus uh, we hebben ons gecommitteerd aan een zeespiegelstijging... en ook een verdere opwarming van de aarde. Zelfs als we nu zouden stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. Ja, En uh, de wijze van meten, nu gaat het dus via satellieten. Ontwikkelt zich dat ook nog? Is die, gaat die wetenschap ook verder? Ja, die satellietwetenschap die ontwikkelt zich razendsnel. En er is uh, alweer een nieuwe Europese satelliet gelanceerd in 2010. Het is wel zaak, en het geldt voor allebei, de, de, de ESA en de NASA, dat we moeten zorgen dat er niet te veel uh, ruimtes tussen die verschillende satellietmissies vallen. Het lijkt er nu op dat een aantal satellietmissies gaat stoppen zonder dat er een opvolging direct klaarstaat. Ja. En het is wel zaak om ervoor te zorgen dat die meetreeks uh, dat, dat er geen te grote gaten invallen. Nee, je moet blijven meten om daar betrouwbaar over te kunnen berichten. Ja, meten is weten. Het is een cliché, maar het is ontzettend waar. En op dit soort uh, moeilijk bereikbare plekken zoals Antarctica en Groenland zijn satellieten de enige instrumenten die ons een volledig overzicht kunnen geven. Goed. Um, Michiel van den Broeken van de Universiteit Utrecht, hartelijk dank. Graag gedaan voor uw toelichting. Het is inmiddels acht minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Na tien jaar oorlog wil president Obama meer gaan investeren in eigen land. En van vooral in beter onderwijs. Maar beloftes maken geen einde aan de diepe crisis in het Amerikaanse onderwijssysteem. De herverkiezing van de eerste Afro-Amerikaanse president... kan niet voorkomen dat er opnieuw zwarte scholen moeten sluiten... omdat arme wijken leeglopen. En nog direct ook, direct onder de rok van het Witte Huis. Wethouder Henderson van Onderwijs vertelt, in een arme zwarte wijk, dat ze niet bang is voor moeilijke besluiten. Ze wil in Washington 20 van de 120 openbare scholen sluiten. Het liefst zou ik hier vanavond niet zijn. Maar dit is de consequentie van moeilijke besluiten, zegt de wethouder... tegen leraren, buurtwerkers en natuurlijk ouders van schooldistrict nummer 7... waar vijf lagere scholen moeten verdwijnen... zodat met het uitgespaarde geld de kwaliteit van de rest kan worden verbeterd. Tot zover de rustige introductie tot de avond. Dan is het de beurt aan de zaal. Ik ben een proud student van Davis... en ik wil van de school ik zeven jaar. We all want to graduate together from Davis. Don't close down my school. Een jongetje wil dat zijn Davis-lagere school open blijft. En de voorzitter van de oude raad van die school... pikt het argument niet van de wethouder... dat het zou gaan om kwaliteitsverbetering. Um, our, concern, our concern is... Dat closing down our school to send kids to school who are lower than our school. De school waar de kinderen worden overgeplaatst presteert slechter, meent de voorzitter. Rivals, kinderen moeten naar andere buurten, maar daarmee zijn er vetes. Zegt een ander, die vooral bezorgd is over de veiligheid. We willen de resources die onze studenten nodig hebben En we willen onze scholen open En we De scholen moeten open blijven om onze kinderen goed onderwijs te geven. Vindt een strijdvaardige Ebony Thompson. Dat is het hoofd van schooldistrict nummer 7. Deze vijf die we vandaag are zijn voor for closure. Wat denk je that? dat? Het our ons hele publieke system in jeopardy. Because we get into a slippery slope. Ik denk dat we ons op een hellend vlak begeven. De scholen moeten sluiten omdat ze te weinig leerlingen hebben. Maar dat gebeurde ook in 2008. En nu hebben we opnieuw niet genoeg leerlingen. En zo gaat het maar door. Ons hele publieke onderwijssysteem is in gevaar. En dat blijft in gevaar zolang we de problemen niet echt aanpakken. Het kan really echt een reallocatie van resources zijn. Of een reconfiguratie van de manier we dingen do um, I doen. Maar ik denk dat. until we. We moeten het anders aanpakken. We moeten de middelen misschien anders verdelen, zegt Thompson. Ze is te politiek correct om te zeggen dat het probleem is volgens haar... dat het openbaar onderwijs, dat volledig gesegregeerd is, dat volledig zwart is... dat dat er maar bekaaid afkomt vergeleken bij andere scholen. Een grootmoeder is wat duidelijker. In de 50 jaar... Dat ik in deze kolonie jaar heb ik gewoond in deze kolonie, zegt ze over haar volledig Zwarte Wijk. Ik heb hier twee zonen grootgebracht. En nooit is hier sprake geweest van rassengelijkheid. Al dus het vernietigende oordeel over het Washington van Obama. Er is niet nu, noch is geen equity. En in januari neemt de gemeenteraad van Washington... het definitieve besluit over de scholensluiting. Hoorde een reportage van onze correspondent in Washington, Wessel de Jong. Na negen uur uh, zijn we nog in het tentenkamp. Wat er nu dus nog is in amsterdam oost Onze verslaggever is daar, Mark Robin Visser. We horen van hem hoe het daar gaat. En nu heeft het inmiddels gehoord. Nederlandse mededingingsautoriteit heeft toestemming gegeven... voor de overname van Eredivisie Live door Fox. Gebedrijf van uh, Rupert Murdoch. Hoort u zo dadelijk ook meer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 zijn zo blij. Het is echt Big Brother is watching you. Hoe veilig is dat? Zijn Een speciale Sinterklaas special over kindermarketing. August, morgen, kwart over twaalf. er zijn geen Radio 1. Ofwel soms. Het nieuws van alle kanten. Online projectbeheer van Visma? Dat staat voor eenvoudig.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 Niet zomaar een bank. Kies voor projectbeheer van Visma. Kijk op projectmanagementonline.nl Kun je als Nederlandse ondernemer op het platteland van Vietnam... een winstgevende onderneming opzetten en de lokale economie een boost geven? Volgens ondernemer Loren van de Peet wel. Luister vanmiddag tussen 2 en 3 naar Business Case Radio. Helaas voor Loren is dit mooie idee in Vietnam nooit doorgegaan. Had ze maar van Eco gehoord. Want met onze kennis en uitgebreide netwerk helpen wij ondernemers als Lieselore graag. Zowel hier als daar Eco. Samen succesvol sociaal ondernemen. De Tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken. Iedere maand een verzamelfactuur voor de Fiscus. En dus besparen. Vraag uw Tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl.